Schert met het NOS-journaal. In Oekraïne moet rond deze tijd in de oostelijke regio Lugansk een wapenstilstand ingaan... om mensen de kans te geven te vertrekken via een humanitaire corridor. De gouverneur van de regio zegt dat er met de Russen op hoog niveau is afgesproken... dat mensen weg mogen en dat voedsel, water en medicijnen het gebied in kunnen. De regio Lugansk is voor een deel bezet door Russische separatisten. De evacuees gaan volgens de gouverneur in westelijke richting, dus niet richting Rusland. Oekraïne zegt dat zijn strijdkrachten opnieuw een Russische generaal hebben gedood. Als dat klopt is het de vijfde Russische topmilitair die in Oekraïne is gesneuveld. Er zijn aanwijzingen dat Russische bevelhebbers soms dicht bij de frontlinie zijn... om de troepen aan te sturen en door hun aanwezigheid het moreel op te vijzelen. Dat maakt hen wel kwetsbaarder voor Oekraïnse aanvallen. President Zelensky heeft opgeroepen tot onmiddellijke, eerlijke en betekenisvolle vredesonderhandelingen. Russische en Oekraïnse delegaties hebben elkaar de afgelopen weken een paar keer ontmoet en ook gesproken via een videoverbinding, maar van enige vooruitgang lijkt geen sprake. Rusland stelt nog steeds eisen die volgens Oekraïne neerkomen op capitulatie. Zelensky zei verder dat Russische troepen de grootste steden van Oekraïne blokkeren... om een catastrofe te veroorzaken. De Europese Commissie waarschuwt voor hongersnood. Bij een raketaanval op de Zuid-Oekraïnse stad Mykolaiv zijn tientallen doden gevallen... zegt een Oekraïnse parlementariër tegen de BBC...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 In zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM! Met nu Tobak Leef. Yes, zijn, daar zijn we, Tobak Leef, met uh, muziek op de radio. wie zitten die gasten van ja. Tobak Leef en nou alweer. Yeah, sorry. Ja, alles komt samen op dit moment, echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Zeker, wat is het mooi weer man. Echt ongelooflijk. Echt, uh, nou, dat, uh, ja, dat mag wel weer eens een keer. Het is de toepakleef, je dat we op aanstaan. Even na acht uurtje zonnig in Zandvoort. Kom deze kant op. Verzin uh, gewoon iets om, hier, om iets te doen gewoon. Huh? Oh, ga je maar even kijken of de zee er nog ligt. Ja, zoiets. Dus uh, nou, een week vol gebeurtenissen afgelopen week weer. Ja, eigenlijk bijna alleen maar het nieuwsstuk over Oekraïne. Alhoewel, vandaag pak ik de... Krant... En de verkiezingen, hè? In de verkiezingen. Ja, ja, dat was ook wel een dingetje, eigenlijk. Was bijna alweer vergeten, maar ik pak <tie> vandaag de Telegraaf. Wat gebeurt er nou weer? Oh ja, ik was toch even wel lekker aan het slapen. Uh, nee, uh, vandaag pak ik de krant in de mat. En op de voorpagina. Eindelijk even belangrijk nieuws. De Oekraïne is toch wel heel belangrijk. Maar, ja, maar Max Verstappen is weer te vinden op de voorpagina. Die gaat natuurlijk binnenkort uh, racen, de Formule 1. En, uh, nou ja, goed, uh, de laatste dag uh, dat hij vrij is. En dan gaat binnenkort. Uh, gaat Hij uit gouden schoenen trouwens. Leuk. Nou, gaat hij? Uh, gaat hij rijden? Gouden schoenen? Hij gouden schoenen. Oh, je. nou ja, als je niks verbeeld, ben je niks toch? Nee, precies. Dus, nou, een, een, stuk, een heel groot stuk in de Telegraaf gelezen te over wat voor fancy allemaal heeft. Mensen die echt uh, van jongs op aan al volgen. Nou ja, dat kan, kan vrij snel, want hij is er niet zo oud, dus dat is uh, wat te doen natuurlijk. <laughs> Goed, wat viel jou op de afgelopen week? Wat is aan jou voorbij? Nou, getrokken? die uh, bedreiging aan het adres van die Mars van Roosmalen. Oh, oh, dat heb ik gemist. Dus je dat gemist nee, dat je iets gedaan over uh, die Gideon van Meijer of zo. Dat hij een beetje. Slithering type is en zo. En, uh, het was allemaal ironisch. Yeah. Maar nou, uh, moet hij ook voor het tribunaal. Hij schijnt dus echt Ze echt Oh, wacht even. ...de adressen van zijn kinderen en zo. We weten waar je woont. We weten waar je, We weten waar je kinderen op school zitten. Dat is echt afgrijzelijk. Oh ja, die gast heeft ja. hij aangesproken. Ja. Ja, die kan zo uit de hoek komen in één keer met een stuk nou, tekst. Is, Ik denk van, hoe joh? Het is gewoon eng eigenlijk. Ja. ja. Had die Maarten van Rosmalen nog nooit ontdekt of zo, die man? Want je hebt wel hele, hele nare dingen gezegd. Hoor. Altijd. Altijd zegt die nare dingen. Op een maar een ja, in de geval wordt het persoonlijk, hè? Ja. En dan is het gelijk... dan gaat het eerst ga ik het... Ja. Dan, uh, zijn van die types... die eigenlijk normaal... altijd hele nare dingen zeggen... maar in één keer worden ze zelf aangevallen... dan zijn ze in één keer het slachtoffer. En de andere keren lachen ze mee... van ah, dat is wel uh, to the point. Ja, to the point. En ook dan... van dat hij met een boot... en dan vol fishsticks. En dat is het ja, duidelijk ironie allemaal. Wat is dit nou voor gauwer? Haha. <laughs> Leuk, ik ga hem nog even terugpakken, dat is ja. wel duidelijk. Ja, dat moet je even doen. Ik ben altijd een grote fan van deze Maarten. Ja, eh, eh, Marcel, sorry. Marcel, en ja. Marcel precies. Weer. Maarten is weer een andere man. Goed, het is de zaterdagmorgen, fijne muziek op de radio. Straks natuurlijk de Stadkortse en um, um, geschiedenis. Natuurlijk, ik was bijna vergeten. Ik heb de hele avond zitten inlezen, dus hoe kan ik dat vergeten? In godsnaam! Eerst maar Miro, en we zijn hier bij The Coastline. Gotta me You got nothing left to hide More than perfect joy. Het van muziek Miro en dat heet Ghost Line. Ja, dat moet het ook draaien op deze zaterdagmorgen. Dat is toepasselijke muziek hier gewoon. Even kijken even de wereld in wat speelt. Het is allemaal af, onder andere één ding wat ik las vandaag. Uh, check uh, voordat je uh, op pad gaat of je GPS goed staat. Want uh, het is pas geleden een 25-jarige vrouw uit Breda overkomen. Ze wilde een boodschapje doen, zo'n 8 kilometer verderop. En ze tikte het adresje in. Waarschijnlijk was ze er nooit eerder toe gereden. Was het de eerste keer dat ze het adresje aandeed of zo? Dus ze reed naartoe. Maar ze bleek letterlijk te eindigen. Vanwege foutieve invoering. Uh, met een lege batterij. Oh. Uh, ergens verderop in een uh, Belgisch plaatsje. Ze was compleet verdwaald, verdwaasd. En uh, de agenten zagen haar staan. En uh, uiteindelijk hebben ze haar gekalmeerd. En ze hebben haar weer op de goede weg gezet. Dus echt, hoe, hoe ver zijn we gekomen als mensheid ook? Hè? Dat je dat je helemaal afhankelijk bent van navigatie Ja, je kan navigatie. het niet meer zelf. De, de accu is leeg. Ja. Ik sta hier. Uh, er staan allemaal mensen om je heen. Maar daar kan je natuurlijk niet meer communiceren. Nee, want het gaat tegenwoordig alleen maar over techniek. Techniek, techniek. Ja, ik vraag me wel eens af of hoe ze nog wel eens een dropping doen. Dat hadden wij vroeger met school. Ja. Of zo op een schoolkamp. Daar heb je tegenwoordig trauma's van als je dat zou ja. doen, denk ik. Ja. Dat ja, overleef je nou, ja. niet. Zo van, uh, lever al je man je telefoons in. Ja. Wat? Dat is toch traumatisch. <laughs> ja. En dan worden ze gewoon ergens midden in de duin. En dan moet je maar zien hoe je terugkomt. Jezus, ja, ja, je kan mensen onderweg de weg vragen, maar je kan natuurlijk ook uh, kijken naar de maan. En uh, ja, uh, je kan misschien wel een kompas mee krijgen. Volgens mij krijg je dat dan wel mee, denk ik. Oké, okay, ik heb het al in gedaan zonder kompas, hoor. Ja, ook? Ja, ik gewoon heel Maar dat was wel in de buurt waar ik zelf woonde, zeg maar. Ja, dus jij heel... herkent het al een beetje. Ja, op een gegeven moment wat je op een rare plek afgezet, dan, dan zit je eerst een kwartier, twintig minuten echt te zoeken. En op een gegeven moment denk ik: Oh, wacht, we staan hier. Oh, joh, dat valt allemaal mee. Nou. En dan loop je langs die kant op. Maar goed, ja, in een onbekend gebied is het natuurlijk veel mooier nog. Dan moet je echt in contact gaan met je medemensen om je heen, hè. Dat zijn we niet ja. meer gewend. Ja. Dan moet je met de gewo gewone, normale mensen praten. Nou, aanbellen, maar mensen doen het nog niet meer open. Nee, Dan zaterdag. krijg je dat. Ja, ja ik ben gedroppen, ja, jammer voor je. Ja, nou, dan ja. moet je gewoon maar even een nachtje ergens slapen, gewoon onder een boom. Ja, dat kan. En de volgende ja. dag uh, iemand aanspreken. Doe maar, dat heet dan... Uh drop-ervaring, ervaren het leven van een vluchteling, of zo. Ja, zo. Is. Maar goed, dit was wel een 85-jarige vrouw, hè. Dat ja, anders. Is dat goed. is wel weer Hoewel, die zijn wel zo oude stempel. Die praten altijd heel veel oude mensen. Dat begin ik zelf ook te krijgen. Ik praat ook heel veel, weet je... Je moet er altijd inhouden bij de kast. Ja, dat is helemaal niet opgevallen. Nee, Lul tegen iedereen. Ik, ik ook lult. hoor. Maar dan zijn ik bij de kast en dan gebeurt er iets Denk, Oh, hier moet ik echt iets over zeggen, weet je wel. Ja. Echt maar het is wel leuk, want je hebt wel altijd contact. Ja. Nee, ja dat dat zeggen ja. mijn vrienden ook van ja, jij praat ook tegen iedereen en dan wordt het is gewoon leuk, weet je wel. Ja, natuurlijk. Ja, het is leuk, anders doe ik het niet. Je probeert het ook altijd. Uh, uh, als mensen agressief reageren, dan leer ik het wel af. Dat doen ze niet, nee. Maar er is altijd wel iets grappigs om wat over te zeggen. En dan ja. de mensen lachen dan en je hebt gelijk een band. Ja, ik heb pas alleen mijn hele. Uh, uh, winkelwagen vol met appels geladen. We maken appeltaarten. Dus dan zei ik bij de kassa... Los, zit... zonder zakken? Ja, nee. En dan moet ik die één voor één wegen? Ja, nee, nee, doe ze oh. een weeg in één in, zak en daarna <laughs> gooi ik ze in mijn, in mijn bak. En dan doe ik al die stikketjes op de, de kassa. En dan zeggen ze van, je wat veel. Ik zeg, ja, er schijnt er een pandemie te komen. Aha. Appeltaartpandemie. Dus, uh, een ja, appeltaartpandemie? Ja, zo goed. Oh, oké. Okay. Nou, goed, ik wilde allemaal okay. los. Goed, het is ja, uh, de zaterdagmorgen. Ja. En uh, heb je al een uh, blik opengetrokken van uh, rare berichten? Nou, dat doet een beetje raar aan <coughs> dat mijn uh, computerscherm nog niet uh, heel veel moeite heeft met opstarten. Oké. Okay, nou. Maar uh, prima ballerina Olga Smirnova, die, uh, die is gevlucht naar Nederland. Ze heeft het befaamde Bolstoy, Bolshoi Theater achter zich gelaten. En zij uh, is in opspraak al sowieso vanwege haar kritiek op de Russische invasie. En ze is inmiddels veilig ondergebracht in Amsterdam, al dus het nationale ballet. Oh, dat dus, uh, wordt wel even gemeld. Dat is ja. handig. En het schijnt dus ook wel dat ze per direct aan de slag kan daar. En uh, doordat zij zich onlangs had uitgelaten tegen de Russische invasie... Uh, was, het, uh, was de situatie voor haar in Rusland onhoudbaar. En uh, ze is dus maandag uh, voorgesteld aan het uh, gezelschap. En uh, ja, ze kan daar gelijk aan de slag blijkbaar. Oké. Okay. Dus oh. nou, dat is wel mooi. En haar eerste rol die gaat ze uh, uh, spelen in, op 3 april... En die gaat dus in het gebouw van de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam gaat die uitvoeren. En dat is uh, een, een stuk, het heet dan Remonda. Oké. Okay. Dus nou, nou okay. mooi. Ik hoop niet dat we alle Russen die zich straks gaan uitspreken tegen Poetier allemaal hier naartoe komen. Daar, nee. we, daar hebben we geen ruimte voor naartoe. Nee, dat maar wordt... Het uh... is allemaal wel uh, mooi geregeld nu met alle vroeggevingen. Hier, ook hier in Zandvoort zijn we goed bezig. Ja, hè? Straks in Zandvoort ja. berichten we nog wat meer over. Hier zijn we de Seagulls. Bent heeft een serie die heet Homesick. Ja, dat had ik vroeger wel eens. Nou, nog niet heel vaak. Heel af en toe. Dat, Dit heet Paracetamol Blues. Wat? Pick you up from outpatients Your favorite radio station It doesn't have to be perfect I just don't want feel homesick If you're Tegen beginnende keelpijn, is luisteren naar Toebak Leeft. Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. De Machine. Nieuwe single My Love. Echt pure dramatiek ook. Het is echt... is echt gewoon vreselijk. Gewoon, wat een Er zit hier ook geen in. Van de floors in de machine natuurlijk. Ze hebben een nieuwe serie uit en zullen binnenkort vast ons land wel weer aandoen. De voort, trouwens een ander beentje. nog. het heet uh, Z-Girls. En dat in 2016. En ik zat even te kijken op internet. En het was dus eigenlijk de bedoeling om ze te, te laten optreden. Vorig jaar, ergens in maart of zo geloof ik... Uh, februari zelfs vorige jaar En uh, dat is verplaatst naar uh, 26 maart dit jaar. Dus, nou ja, dan weet je dat. Dus uh, is dat volgende week 26 maart? Ja, volgende week ergens. Ja? Ja, dat klopt. Dus volgende week zaterdag kan je naar de Seagulls. En dat uh, okay. zijn vier gasten uit Londen. Maar het wordt een kort concertje dan, hè? want volgende week begint de zomertijd. Nou ja wordt ontzettend, bedoel je, het gaat het van twee naar drie dan? Ja. Ja, oké. Okay. Ah, ja, ja, ja. oh, leuk, dan is het s'avonds weer echt ontzettend lang licht. Ja. Lekker man. Het houdt niet ik... op. Het houdt gewoon niet op. Maar het is inderdaad wel fijn, op zich, want s'ochtends is het echt wel hartstikke licht, merk ik. Ja, ik vind het echt heel snel hoor. Ja. En s'avonds is het ook vrij snel. Lang het lijkt is. wel of het dit jaar gewoon sneller weer is dan vorig jaar. Ja, zeker. Ja. Hoe raar is dat? Of, of gaan we op alle details letten om ons doorheen te trekken? Dat zou ja, nog misschien kunnen. wel. Ja, ik vind het wel fijn dat nou, we dat uh, doen. We. we zijn nog steeds bezig met de uh, oorlog met de Oekraïne. wel wij niet. Wij observeren. We geven wat aanwijzingen. We sturen wat wapens. Maar we ja, van... schenken nog een drankje. in yes. En denken van nou, een ja, lekker weekend. Ja, dat is weekend, Eigenlijk voel je dan weer schuldig. Zijn er geen andere beelden? Deze beelden heb ik gehad. Ik wil me daar echt niet te veel in blootstellen. Maar goed, Biden is toch hard aan het werk. Die heeft met Xi Jinping heeft die overleg gehad. En wat zei hij ook in het... Uh, Biden was in dat telefoongesprek met Xi. Een scherp van toon meldt het Witte Huis zojuist. Oh. Zo herhaalde hij dat mogelijke Chinese militaire hulp aan Rusland grote consequenties zullen hebben. Precies, en uh, Biden wil er altijd nog wel even kracht... Uh, echt, echt wat kracht bij die woorden gooien. Uh, standing together against a murderous dictator. Precies. Oh. A pure thug. Hij probeert natuurlijk Xi Jinping over te halen... om in ieder geval... Uh, nou ja, hij, hij wil niet dat Xi Jinping ook zeg maar bommen gaat gooien... maar dat hij zich niet mee gaat bemoeien. Nou goed, ik hmm. vindt, lijkt me sterk dat Xi Jinping blij is als de kernwapens worden gegooid op een, uh, een land naast hem. Ik denk niet dat hij er heel blij van wordt. Nee, nee. Dus, en dat hij ook nog wel in handen wil blijven met Europa verder. Dus ik denk dat hij wel een beetje op de achtergrond blijft. Maar ja, het is wel een van zijn beste maatjes, hè, Poetin. Ja, de buurjongen. Hè? Ja, ja. Ja, het, is ja. De, het is de buurjongen, dus die moet je altijd een beetje een klein, beetje te vriend houden. Ja. Met sommige buurmannen. Ik denk van, ja, Het is niet mijn favoriet, maar. Hoi! Ja, leuk hè? Ja, hoor. Ja, de thuis staat er weer enig bij. Hoor. Enig, zeg! In ieder geval, zeg een Binnenkort even, uh, biertje. Ja. Binnenkort, ja. ja wanneer nog een biertje? Ja, nou, ooit. Ooit. Ja. Tot ooit hè? Ja. ja. Ik heb hier een uh, paar jongens die zeiden ook tot ooit, maar uh, ze zijn verdwaald. Dat waren twee jongens die waren. Dus uh, ze behoorden tot de inheemse moera-stam in uh, het Amazonegebied in Brazilië. En die waren vogeltjes aan het jagen en die waren, zijn gewoon verdwaald. Maar ja, ze zijn uh, helemaal gaan zoeken en alles. Maar ze, ze, ze, ze gaven het op, de hulpdiensten, op 24 februari. Maar een groepje bewoners bleef zoeken. Oh. Maar ze werden puur bij toeval gevonden afgelopen dinsdag door een man die was boom aan het kappen. Hij hoorde de jongens dus om hulp roepen, Blijkbaar hoorden ze hem uh, kappen met die... Uh, Kappen nou! Ja, dat is dat kappen. Zaten ze boven in die boom of niet? Nee hoor. Vandaar dat ze... ze lagen ergens uh, op de grond. En, uh, maar ze zijn in leven gebleven dankzij het drinken van regenwater. Maar ze hebben wel al die tijd niks gegeten. En ze heten Glauco en Gleison. Glauco en Gleison. Hey, dit Gleizend. is een sprookje: gelijk om een glijzen, ja, ja. Ja, okay. Glauco en Ja, Glauco en Maar Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Manicore En uh, volgens de artsen waren ze ernstig ondervoed. Maar de verwachting is wel dat ze volledig zullen herstellen. Maar wacht is even, uh, dit zijn een inheemse muur. Ja, uh, stam. Zijn, zijn ze niet gewend om in de wilde natuur te overleven? Ja, ik, ik denk het wel. Ze hebben wel regenwater gevonden, blijkbaar. Dus, uh, Kijk, dat is een maar, uh, maar het eten scouts. zelf, dat was wat moeilijk. Dus uh, er was gewoon niet, geen eten te vinden, denk ik. Ja, ook 16, 8 jaar, dan heb je nog niet alles keel ja. zonder knieën natuurlijk. Hè? Nee. Nee, dat kan nee, je nee, ook wel even, nee. even nee. vergeten. Dat is ah. echt te vroeg voor alles natuurlijk. goed, wat zullen ze bank geweest zijn in het donker daar? weet je dat is wel. Ik heb geen probleem. Och, het zijn vriendjes voor het leven gewoon dit. Denk het wel. Ja, wel Vlog nog en hebben ze ook nog. Nou, ja, of misschien hebben ze wel helemaal uh, aan elkaar, omdat het door die ene is dat ze verdwaald zijn, weet je wel? Ja, dat kan ook nog. Oh, Nou ja, goed, uh, je begrijpt wel straks de Zandvoortse berichten. Eerst maar eens even lekker muziek uh, op beurend gitaartje. Thomas Hedem, nieuwe plaat uit Victoria. Victoria! Daar hopen we op. How do I know you?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 I could do this over again sometime. But I'm not sure Jeze, if de... I <laughs> am in love with the hey. hey! Wat een apart stemgeluid. Een beetje een zeudrig, zeker stemmetje. Hij heeft het ook allemaal niet zo getroffen in het leven. Die stam is heden, maar hij heeft wel een mooi hitje met dit. Nou, niet iedereen is een grote fan, want dan kan ik ook niks te doen. Jezus, het is de tijd voor weer natuurlijk. Zandvoortse berichten. Zeker, we kijken even wat er speelt de uh, afgelopen week hier in Zandvoort. De eerste Oekraïners uh, zijn gastvrij opgevangen in een hotel. Uh, aan de von Spijkstraat. 10 personen, later worden dat de 16. Het is vorige, vorige week vrijdag een beetje op gang gekomen. De familie uit Kiev. En ze zijn zichtbaar dankbaar. En ze zijn wel heel erg bezorgd om de rest van de familie achter is gebleven. Ook wat vrienden en kennis die er allemaal achter, achter zijn gebleven in Oekraïne. En uh, dokter uh, Alina, Al Alina ja, ze, het is 19, en studeerde hogere Hotelschool. Misschien kunnen ze haar kennis nog gebruiken in het hotel daar. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja, zeker. En uh, die houdt via sociale media contact met haar studiegenootjes die er nog wel steeds zitten. Haar vader is ook meegekomen. Die was uh, vrijgesteld van dienstplicht. En uh, ze zijn via autowegen, uh, hebben ze geprobeerd uiteindelijk via een trein. Ze hebben vier dagen gereisd. En uiteindelijk kwamen ze in Polen aan. En toen zijn ze verder gaan Racen. Nou goed, de, uit, het dorp is, uit het dorp is er heel veel hulp. Uh, spullen, maar ook tolken melden zich aan om uh, hun te helpen. En Prakki in Moor is er ook bij. Uh, Ze kunnen ook zelfs uh, gratis uh, bij de Fit Academie uh, dans- en sportlessen volgen. Oké. Okay, en de nou. bur, burgemeester is regelmatig op bezoek geweest om even te kijken. Oké. Okay. Goed. Hartstikke goed. Ja. Uh, deze, als je nu opschiet en uh, even gaat doen als dan kan je om... Oh nee, sorry, dat was gisteren. Ach, nee. uh, dan maar wat anders. Ja? Stichting Classic Concerts. die uh, gaat morgen een concert geven in de, in de kerk... aan de protestant, uh, kerk aan het Dorpsplein En toegang is vijf euro per persoon. En als je wat meer wil weten, kijk even op uh, www.classicconcert.nl. Het schijnt een mooi concert te worden. En wat had ik nog meer? Dat ik dacht van, ja, oh ja, er is een nieuwe datum gevonden voor de toneelvereniging, of De volknoorvereniging De Wurf. Want in principe zouden zij op 26 maart een toneeluitvoering geven. Maar er is te kort tijd geweest om goed met elkaar te repeteren. Er zijn te weinig reservespelers om iemand te vervangen. bij bijvoorbeeld een positieve coronatest. Dus voor alle zekerheid is besloten om de uitvoering naar 24 september te verschuiven. Alles weg, de wedstrijd wordt gewisseld. Ja, duimertjes. ja. Het bestuur en spelers hopen de liefhebbers van De Wurf. op deze nieuwe datum te mogen verwelkomen. Dus dat is wel uh, een goede zaak. Jan Lommers bracht als eerste stem uit op het circuit. Drie dagen kon je stemmen natuurlijk. Echt uitgebreid. Gewoon dat dus je denkt, nou, ik heb vandaag gezien. Ik ga morgen, ook al anders overmorgen, ook nog stemmen. Heel bizar. En uh, daar was hij in de Red Bull Lounge, heeft hij uh, het eerst gedaan. En, uh, David, onze burgervader, was er ook bij aanwezig. En uh, op maandag waren er al 729 Zandvoort. Ze dus waren de stembus geweest. En uh, de uitslag is uh, verrassend. verrassend. De nieuwkomer Jong Zandvoort heeft drie zetels gekregen. Ja, zeker. En de tweede is CDA. En de oudere partij Zandvoort heeft ook uh, gedeeld de tweede plaats geworden met CDA. En D66 heeft twee zetels verloren. En Zee Zandvoort echt één. Die heeft uh, net te kort... Je valt buiten de boots, dus dat is wel jammer. Lijkt me ook stoer zeg. We gingen als jonge partij, jong Zandvoort, en meteen, baf, bovenaan. Ja. Uh, Jerry Kramer die kwam van de VVD vandaan en die ah, heeft, okay. uh, die heeft uh, geholpen met deze partij. En uh, ja, er zijn ook wel spraken van, well, het is eigenlijk een jong VVD-partij. Maar ja, we gaan het horen allemaal, we gaan het merken in de, in de in future. Als het maar geen one issues partij. Maar die zijn een beetje over omdat de corona op de achtergrond is gebleven. Want daar kon je heel veel mensen natuurlijk mee lokken. Ja. En mensen die zeggen: Nou, wij gaan de kroon heel anders aanpakken. Oh, gelukkig. Nou, dan gaan we daarop stemmen. Wat hebben ze eigenlijk anders voor uh, dingen? Nou, dat weet ik allemaal niet. Ik ging voor een one-issue partij. Ja, ja, ja. Dus die, die zijn steeds meer uit beeld geraakt. Dus dat is wel mooi om te weten. Andere berichten in de Stamfordse ja. krant. In de prachtige gerenoveerde zaal van het lokaal in de Blauwe Tram is het vijfde Kees Woef biljarttoernooi gespeeld. Er waren zo'n 25 biljardters, Alle vrienden van de in 2016 overleden Kees de Hond. Die zelf een groot biljartliefhebber was. En die deden mee. En familieleden van Kees waren hierbij aanwezig om herinneringen op te halen. En het, het toernooi werd gewonnen door het koppel Louis van der Meijen en Hettie Wisker. En de uitbater Rogier Leegwater en zijn team zorgden op een ontspannen en professionele wijze voor een hapje en een drankje. Kijk, een speciale bijeenkomst in uh, Brein uh, op het Plein in het museum. Het uh, was afgelopen dinsdag, alweer vorige week trouwens. Het uh, ja. uh, was vroeger het uh, Alzheimer-trefpunt. En het was nu het Zandvoers Museum en ze hebben daar dus gepraat over het haperende brein. Het waren voor mensen die dus daar last van hebben, maar ook mensen die er niet last van hebben, het gewoon interessant vinden. En eh, het werd dan gekoppeld aan het, het feit dat je naar kunst kan kijken en dat triggert dan iets in de hersenen en dan kan je daarover praten, het inspireert. Uiteindelijk werd er na de pauze ook nog uh, gedanst. En zelfs Van hafter was er ook bij. Oh. Ook bij dansen. is oh. dus een, een heel groot festijn. En elke tweede dinsdag van de maand... is daar dus uh, het haperende brein. Of brein op het plein, hoe het mag heten. En de volgende uh, is 12 april. Dus uh, dan kan je dus, uh, daar geïnspireerd worden. En ook uh, bijgepraat worden. Want het zal niet alleen maar over kunst gaan. Maar ook een beetje wat je, hoe je hersenen kan blijven triggeren. Nou, wij hebben altijd geleerd... Uh, leer een, uh, een, een tweede taal of een derde taal, zelfs. Dan schijnt het echt heel goed te zijn. En dan laat je, je hersenen gewoon optimaal werken. En dat is gewoon goed. Net als sport eigenlijk. Zandvoortse bekommerissen. Tijd voor muziek, dames en heren. Ze hebben alweer een tijdje een nieuwe CD uit. Ik zit al bijna weer te wachten op nieuw werk. Maximo Park, all of me.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 Ik weet, ik ken mijn plaats. Hier hoor ik gewoon thuis op de radio. Zeker. Nou, we zit te wachten op nieuw werk van ze. En dat zal binnenkort wel komen. Het is al een plaat van een aantal jaartjes geleden, moet ik zeggen. Gisteren zaterdagmorgen hier bij Toebooglij. Fijne toestel op aanstaan. Het is zonnig hier in de Zandvoort. Mocht je nog twijfelen, doe het niet. Kom deze kant op. En uh, we wel even nog een plekje uit. Mocht je thuis, we doen het niet, zeg je. Doe het wel. Kom. Ja, sorry. Doe het wel. Ja, ja. sorry. Ja, nee, ik draai het toch. zeg om. je nou? Zeker vandaag uh, een stuk in de krant leest de nieuwe minister uh, Schrijnenmacher. Ze is 38. En uh, nieuwkomer in het kabinet. En die beslist uh, over wapenexportvergunningen. Noodsteun voor Oekraïne. En gaat ook in gesprek met Dennaars bedrijven overlegt in bepaalde landen... voor een alternatief voor het gas wat uit Rusland komt. Of olie He? uit Rusland. Ja? En dan zit je te kijken naar een, mei, een blond meisje. Ik, ik zou echt blo Als ik zo'n bl blond meisje op het straat zou tegenkomen... zou ik echt indruk proberen te maken met mijn baan of zo of met iets. En dan zou je aan het einde van zo'n gesprek... als je echt denkt, nou ik heb wel indruk gemaakt op zo'n meisje... dan ik, denken, wat doe jij eigenlijk? Ook ben een nieuwe minister van, uh, van Defensie. En uh, ik doe allerlei uh, wapenexportvergunningen. Wat een oh, vak. Dus denk okay. ik van, oké, okay, dat had ik even niet ingeschat. <laughs> Als je kijkt naar de foto, is het echt heel ontwapenend schatje gewoon. En ik denk, die, die maakt dus hele grote beslissingen. Ontwapenend, bewapenend. Bewapenend, dat ja. is het. Wat, wat Maar goed, ze gaat binnenkort naar de um, uh, Arabische Emiraten... om daar te kijken of daar wat gas kan worden losgepeuterd. Ah. Want we willen van dat uh, Russische gas af natuurlijk, dat is logisch. En zij heeft heel wat ervaring al eerder op gedaan. Ze is de advocaten geweest... Ze heeft voor het Europese parlement gewerkt, ook namens de VVD. Dus uh, ja, en ook nog naast uh, uh, Hennis heeft ze, uh, is ze politiek actief geweest. Dus bijzonder een mooie maar vrouw. Maar ik, mo ik en moet toch actief. wel even zeggen, ja? als dit nou een man was geweest, dat je er voor de rest, en het was gewoon een leuke jonge man geweest, en dat je er gewoon helemaal niks van gevonden. Ja, ik ben een man En nu wordt he? het gelijk zo van een schatje en mooi en dit en dat. En eigenlijk moet ik als vrouw dan ja, ook... Ja, ingrijpen. Dit kan niet, hè? Nee. Eigenlijk kan dit niet. Het is heel seksistisch wat je nou zegt. Ja, dat is ook zo. Ja. ja. Dan betrap ik mezelf ook oh, al. Je denk... wordt wel gelukkig een beetje rood. Ja, ik, ja, ik, ja moet ik me daarvoor schamen? Ik weet niet meer. Het, het, is gewoon, het is gewoon wel waar. Je ziet zo'n een hele mooie blonde dame. Ik denk, nou, ben je niet wat zij doet in het normale leven. Nou, even meer dan jij blijkbaar. Ja, zeker. Dan maak ik even meer indruk dan in, op de maatschappij dan jij met je. Ja, met je ga, je niet, ga je het niet uh, bij redden om inderdaad indruk te maken op zo'n dame? Nee. Dan moet je toch wel van goede huizen komen. Ja, ja ik ben weer met dames op pad <coughs> geweest. Die waren dan vriendinnen van mijn vrouw. En dan uiteindelijk, nou, die, die eigenlijk kwam er niet zoveel uit. En een gegeven moment raakte ik in ik gesprek met iemand en toen uh, kwam er toch iemand te Dacht Ik van, oh, what the fuck. Hier begrijp ik helemaal niks over waar ze het over hebben. Oké. Okay. Ik, ik, ik ga even koffie halen. Ik ben zo terug. Fuck? Ik heb het even te hoog ingeschat allemaal. <laughs> dus jouw ja, vrouw is, is eigenlijk ook uh, beyond your reach. Het is echt toepang. Ja, tuurlijk. Het is Niet. dat je er dus zo jong op leren kennen. Ja. Toen ze nog uh, ontwikkelen moest. Ja, precies. En dan uh, uh, zijn jullie samen ontwikkeld in het leven. Ja, nee, klopt. <laughs> ik, uh, ik verdien wat bij maar Dat is het enige eigenlijk. Zij is gewoon het hoofdinkomen. is ja, het hoofdinkomen. Het hoofdinkomen. En het hoofd van de the brains, hè. De brains. The beauty and the brains. Ja, yeah, beauty and your brains. Zeker. Ja, Goed. zeker. Wat uh, zit je... Nou, dan is het wel ik, een... ik denk dat het... Uh... Moppie muziek wordt, dames en ja. heren. Zeker. C-Met, ik ken het. Dit is een lekker opstandig vrouwtje. We gaan van de een naar de ander. Zeker. Ik praat alleen maar in vrouwtjes. Goed, hier word ik binnenkort wel weer op aangesproken, denk ik. Als het nageluisterd wordt, thuis. Every bottle is my boyfriend. c mat me at the bar with the lid on my lips. I'll make a good show for you. No And in a house once The pick of knowing friends. friend Dit is my boyfriend. En ze hebben een CD uit, mij haar debut-CD. Want het is niet zo, is niet zo lang, tijd nog. het is 26, wordt dan ben ik er 27. Komt uit Ierland. C-MAT. En uh, dit was uh, Boyfriend uh, uh, Bottle. Uh, zoiets is uh, goed. Het is uh, de zaterdagmorgen uit het zonnige zandvoert. We kijken weer naar uh, de. Uh, de... De. De. De. De. De. De. Nou? De De bak nieuws. met, de de bak, de bak met uh, rare berichten. Ja. Dan moet ik voor, als we naar de rechter monitor. En dan kijk je naar de rechter monitor, En, hoort, zien, hoor. en dan, hè, dan zie je daar, dat is een luiaard. Oh ja. En het is zo grappig. Ik weet niet, heb je het al gehoord, al dit bericht? Nee, dat niet. was die... dus een jongetje die, die, die, die ging tokkelen. In een natuurpark in Costa Rica. En ja? uh, dat is uh, dat je aan zo'n uh, lijn, uh, een soort zipline. dat ga je dan naar beneden. Ja. Maar hij was een paar seconden onderweg, toen botste hij op een luiaard die aan de kabel hing. En? Dat is raar. En die luid ook, die bleef gewoon hangen? Eh, nou ja, de jongen komt na een paar seconden abrupt tot stilstand en uh, hij zegt, ik raak hem recht in zijn gezicht. Toch lijkt het dier, dat wel even verbaasd achterom keek, er goed vanaf gekomen te zijn. Dus blijkbaar kon hij er toch langs of zo. Ik snap het ook niet helemaal. Nee. Gelukkig wist het kind nog net op tijd zijn rem goed te gebruiken. Anders ze, hadden ze echt een keerde botsing gemaakt. Want je gaat natuurlijk best wel hard hè, op zo'n ding. Ja, en het ja. was eigenlijk ook een raadsel waar het hier vandaan kwam. Zeven voorgaande mensen, aan de, ook aan dezelfde tokkenbaan, hadden het niet gezien. En het kind heeft goed gehandeld door zijn rem te gebruiken. En toen was het zo van: moeten we nu wachten? Want de luiart is uh, <laughs> vrij traag. Ja. Maar uh, nou ja, de jongen en de gids moesten ongeveer een kwartiertje wachten voor ze verder konden, voordat hij weg was. Ik nee. zag laatst ook een filmpje over zo'n luiwaard die. Uh, die in het water was uh, gevallen of zo, dat ze hem toen uh, de moesten halen en dan ijzer, uh, weer. Dat zijn dan van die eisendragend filmpjes. Dit is echt de mens is vreemd ontwikkeld, maar ik vind ontwikkeld. Maar dit vind ik echt van Die vind ik beesten. Ik denk van wie heeft dit bedacht? Dus ze eten ja. van die coca bladen, geloof ik. Die ja, zijn toch deze beesten? Bomen, ja. ja. en dan worden ze ontzettend suf van. Waardoor ze van? Waardoor ja. ze uiteindelijk zeg maar, weet ik veel, 13, 14 uur per dag slapen of zo ja, meer Ze zeggen ook wel eens van, uh, van mensen: wat is jouw token? Wat is jouw dier? Yeah? En ik heb ook tegen mijn vriend gezegd dat dat de luiard wel was, toch wel. Echt waar? Echt? Moet je je voorstellen. Zo iemand die hangt inderdaad een beetje onder invloed van coca bladeren. En uh, zo langzaam mogelijk een beetje... Sorry. Ja, maar zit er geen evolutie in? Ik bedoel, ik me voorstellen. Nee. dan word je wakker. Denk je, oh jezus, ik heb lang geslapen, Ontzettend honger. Nou, dan kruip je naar de volgende boom. En dan knaag je wat aan. het dan ben ik moe? Nou, maar even slapen. Ja. En dan word je wakker en ik... Oh, hier is mijn wiffen knaag. De gast, waar ga je naartoe? Er zit toch helemaal geen progressie in? Nee, dat helemaal zit het. Niks. Th that's it. Jezus, maar zie die beesten af, joh. Maar ik denk dat er toch wel heel veel mensen zijn die op dit soort dieren lijken. Ja, die, vindt, oh, die denken, oh, ik kan nog veel erger. Dat gedrag van mij valt best mee. Ik kijk ja. naar de luiaart en denk van, oh ja, gelukkig. Zo is dus het leven als je geen social media meer hebt. Oh, zoiets. Ja, zo heel, geen televisie, helemaal niks. Nou, dan word je een beetje... Hij hangt de kokoune eigenlijk een ja. beetje. Ja, het is echt een beetje doet ja. denken aan een de man op een bank... die de, nou grijpt naar het bier en denkt van... oh ja, maar eens even een biertje. Nou, is ja. mij verslaafd. Oh, maar wat een, een ellende weer. Ik neem er nog een. Ja, ik neem er zo eens. Zo, is dit. Goed, straks natuurlijk de geschiedenis wat gebeurde op deze dag. 19 maart en wat opmerkelijke zaken natuurlijk. En ook een leuke verjaardag, zeker met verhalen erbij. Eerst maar even het neuzige geluid. Yes, de stereophonics. Right place, right time. Gotcha. Just wait to see the you. like rocking, I like mine. The brothers were older, was another time. You got drums, I got a guitar. And we made up a band who knew we'd go far. I met a girl who gave me a heart. I gave her back mine till the day we part. We shared the same past to the school.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 is geluid van de... Uh, ja, stereophonics uh, Oucha, zo moet ik het zeggen. Dat heet de nieuwe cd van de, de Stereophonics. Ze hebben ze ontzettend veel werk gemaakt. My Friend hoorde ik laatst. En dat vind ik nog een van de betere plaatsen. Er zit even wat meer kracht in dan dit geluid natuurlijk. Vandaag een uh, uitgebreid stuk over de spionnen van Poetin. Tuurlijk, het zal altijd wel weer over Rusland blijven gaan. Dat is zo natuurlijk. En uh, Poetins Put, uh, spionnen zijn onder ons... En dat is wel zeker. Zeker in Nederland schijnt het interessant te zijn om te spioneren. En het geleden hebben ze natuurlijk nog gespioneerd bij de OPCW. Dat is een organisatie voor het verbod op chemische wapens. Daar hebben ze toen proberen te hacken. En toen hebben ze in een auto staan wachten naar volkant. En uiteindelijk hebben ze die auto, uh, uh, noem je dat, uh, opengebroken. De gasten gearresteerd. En toen vonden ze ook allerlei bonnetjes. En nou, ze konden echt alles te traceren wat ze hadden gedaan de afgelopen dagen. Dus dat was heel knullig. En de een zegt dan, ja, dat, is gewoon, ja, dat zijn mensen uit de militairen... die kunnen nergens om schelen. En de ander zegt, het is gewoon provoceren... om te laten zien dat uh, Poetin gewoon overal mee bezig is. En dat mag je dan ook wel weten. En verder de Russische ambassade in Den Haag... vormt al sinds uh, jaren en dag een uitvalbasis voor spionnen. Daar, uh, iedereen die naar binnen gaat, die wordt eigenlijk al een beetje gescreend. Zo van, hey zijn het spionnen van Poetin? Wat doen ze hier in Nederland? En uh, wij Nederlanders spioneren ook heel veel. Ik heb me dat nog bij niemand afgevraagd de afgelopen weken van, oh, is dat misschien een Russische spion? Ja, dat klinkt die is, wel spannend. Maar die, ja, nee, dat schijnt zo. Uh, het is soms wel wat transparant. Want als ze zeg maar, bij elkaar een biertje zitten drinken op 20 september... dat is de oprichting van de, de, inlichtingsdienst, de Russische inlichtingsdienst... en ze doen een beetje luidruchtig. Dat kunnen Russen, hè. Die kunnen echt luidruchtig doen als ze ja. uh, een biertje hebben. Of, nou, vodka meer, denk ik dan. Uh, dan kan je toch wel zeggen, dat zijn ook spionnen. Maar die weten die datum wel te pakken, 20 september. Uh, December. Maar goed, het schijnt echt uh, interessant te zijn om hier in Nederland rond te lopen. en uh, informatie te verzamelen. En uh, de, de scheidslijn tussen spionnen en ambassadeurs. of uh, diplomaten <laughs> is niet zo duidelijk. Hè? Het is niet de scheidslijn, zo van... ja. De scheidslijn Het schijnt uh, een beetje een dwaas of te zijn. Deze diplomaat. plus er ook nog wat je bij als, uh, als spion, weet je wel. Dus hmm. dat, uh, ja, dat. is een, een beetje een duister iets. Maar goed. Ja, iets nou, anders. Wel, wel bijzonder. Ja, ik heb wel iets anders. Ja. Uh, het is. Uh... Er is een, in de steentijd durfden mensen vroeger durfden ze al medische ingrepen aan het hoofd uit te voeren. Oh. En dan, dan is er een menselijke schedel gevonden uit de megalithische graftomme in El Pendon in Noord-Spanje. En uh, daar schijnt dus inderdaad al uh, een, uh, een pijnlijke ooroperatie uitgevoerd te zijn. Dus de schedel is van een vrouw van ongeveer 50 jaar. Ze had ooit beide uitwendige gehoorkanalen laten vergroten en het botoppervlak daarvan is genezen daarna. Oh. En ze hebben ook kleine snijwonden gevonden op het linkeroor. Ze konden er geen getroffen botweefsel vinden. Dus uh, het is wel, ik vind het toch wel bijzonder dat je denkt van nou zo lang geleden werden dat soort dingen operaties al gedaan. Ofzo, hè? Ja, oké, okay. dus het is eigenlijk meer van het is echt heel voorzichtig ingesneden. Wat je zegt, het is eigenlijk niet met, met bruut, met met nee. met me, nee, messen dood, of Zwaarden. Ja, dat, ja. Bedoel, nou bijzondere dit soort dingen. Ja, soms ben je toch weer verbaasd dat het lijkt net of ze vroeger ver. Veel meer ontwikkeld waren toen hebben we de Dark Ages gehad, de middeleeuwen, ja. waar we bijna als, uh, als dieren hebben geleefd. Overleven was dat en daarna is het weer een beetje gevlo gevloeerd. Ja, Ze staat Gevo dus uh, te concluderen dat de vrouw mogelijk een acute middenoorontsteking had, die heeft geleid tot een bacteriële infectie van het schedelbot. En dit is 3300 jaar voor geleden. Christus, ja. Ja, voor ja. Christus. Dus Dit is gewoon ruim ja. 5000 jaar geleden. In uh, vertegenstelling tot vandaag was zo'n operatie toen waarschijnlijk uiterst pijnlijk... omdat het bot wordt afgeschraapt. <laughs> dus ze moesten onder die operaties de patiënten in bedwang houden. Ja. Of ze kregen een psychotrope stof toegediend om de pijn te verlichten. Of oh, ze werden ja. gewoon helemaal volgegoten met een uh, sterke drank of zo. Gewoon heel hard op het hoofd geslagen. Ja, maar ze schijnen dus daar in die megalitische graftomben. Uh, de resten van ongeveer 100 mensen hebben uh, gevonden en gedocumenteerd. Ik vind het wel bijzonder. dat Hier soort, valt uh, nog een hoop over te leren. Dat ja, is totaal natuurlijk. Ja. Zeker. Goed. Dreaming the sounds that carry me so far away. Oh, the freedom now. Forever I'll be bound. Dream of the sounds. Oh where the sun, so powerful. Mouth the seasons all. They play like silent movies only You can see you shelter them And keep them rolling onwards Won't you ever let them go? Oh, oh, oh. But tell me at what cost I'll find the ticket to ride I'll be waiting for the perfect time Sometimes with the look in my eyes I'll be gliding through these dreams of mine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 Fijn niet hoor, uit, uh, uh, uit Engeland vandaar. natuurlijk en de Britse band Koala. Nee, dat is niet zo'n... Uh, die, die uh, Coca-bladen uh, eet. Dat is die andere. Dat was een luiaard, geloof ik, hè? Die eet co uh, Coca-bladen. Een uh, luiaard, ja. luiaard, precies. Koala en dat heet uh, Ticket to Ride. Mocht je ze nou leuk vinden, zeg je, het, oh, wat een heerlijke strappige muziek. Ze spelen 28 april in de Paradiso. Daar nou, vast nog wel kater voor. Dat zijn die bandjes die nu nog betaalbaar zijn, hè? Straks als ze groot worden, dan gaan ze in één keer het grote geld vragen. Om even de coronaperiode te compenseren. Nou, we kijken nog even de wereld in wat er allemaal speelt. Nou, het is vandaag landelijk op schoondag. Kijk, heerlijk, die kasten halen. Ja, nou ja, dat kan je inderdaad doen, maar... O, o, uh, moet, oh, nee, je bedoelt het land schoonmaken. Sorry, ik dacht weer aan mezelf. Nou, ze kijken nu zelf uh, ook van... Uh, ze hebben dan met allerlei... Uh, ik wou zeggen uitwerpers, ze maar allerlei gevonden afval... Hebben ze dan een, een negentiende van gemaakt. Het is vandaag de negentiende. Oké. Okay. En eh... Uh, ja, ik heb wel begrepen dat gisteren is er al iets van opschonen geweest. Maar ik heb het idee dat die, uh, de, die, diegene die altijd opschonen is, altijd vandaag wel aan de gang gegaan. Maar oh, ja. Ik ben even een naam kwijt. Dus ik moet, uh, de, Dat is die Patrick Berg, die uh, doet dat soort dingen. Oh ja. Dus ik zal van even berg kijken. Vis. Van Bergvis, waarschijnlijk. Ja. Een berg met vis. Oh, dat klinkt ook. Ruim dat maar even op. Nee, ja goed. Uh... Ja, ik ja, zeg inderdaad, twaalf uh, uur geleden, morgenochtend om tien uur, start bij Renningspost Zuid landelijke opschoondag. Dus als je mee wil doen... iedereen mag uiteraard meedoen. Gratis. Ja. Maar hopelijk doet hij ook on... mee. Kneepers en afvalzakken zijn aanwezig... tot zaterdag 10 uur. En uh, ze wilden graag... Uh, uh, richting Zuid... een stuk zand voor het strand opruimen. En als je een, een iets stabieler ondergrond nodig zou hebben... roepen wij ook op om vooral te komen. Want die zouden heel fijn het grote parkeerplaats Zuid... kunnen opschonen. En het wordt prachtig weer... Ja. Na afloop krijg je koffie aangeboden door de watersportvereniging Zandvoort. Dus hopelijk doet u ook mee. Dus uh, ik vind het wel een uh, mooie actie van ja. Patrick. Grappig. Ik is ga hij, hem wel even delen. Is hij niet degene die ook zeg maar als ochtends een beetje het opruimen was... en dat mensen eraan toe komen. hé, hey, ik wil ook wel helpen. Volgens mij was ja. hij dat. Ja. ja, mijn broer gaat regelmatig met hem mee. En uh, hij is dan ook degene die op een gegeven moment zei van... Uh, als je ook mee wil helpen, of als, al, al doe je het maar zelf... ik regel wel knijpers en afvalzakken. Ja, en, ja, ja. Uh, en die werden toen ook uh, uh, gratis uitgedeeld. Ja, snap ik. Ja, nou, ik Ja, dat het is goede zaak. Is echt mooi. Ik bedoel, ja, als je mensen ziet opruimen en uh, de drempel is laag... dan zou je dan denk ah, ach, ik doe ook gewoon even mee een stukje. Dat is best leuk. Al zou ik gewoon even vijf stukken opruimen. Hè? Ja. Dan is dat mooi. Het laatste plaatje voor 9 uur naar 9 uur. Het geschiedenisbordje.